9 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet de portemonnee trekken voor de jeugdzorg. Dat is volgens RTL Nieuws de uitkomst van een zaak die gemeenten hebben aangespannen tegen het kabinet. Al jaren zijn er lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Gemeenten zeggen dat ze niet genoeg geld krijgen om de jeugdzorg goed te regelen. Een commissie met deskundigen is het daarmee eens. Zij zeggen dat er volgend jaar al 1,9 miljard bij moet en de komende jaren nog eens vele miljarden. Je hoort verslaggever Ardy Steemerdie. Dat er nu zoveel extra geld nodig is, stelt het kabinet voor een probleem. Want het gaat om grote uitgaven en het geld moet ook weer ergens vandaan komen. De Tweede Kamer die moet er uiteindelijk over meebeslissen. Maar morgen bespreekt het kabinet hier de begroting en komen ze met een reactie op de uitspraak. In Amsterdam hebben honderden mensen vanavond een stille tocht gelopen tegen zinloos geweld. Aanleiding is afgelopen vrijdagavond. Toen werden daar vijf mensen neergestoken. Een man van 64 kwam om het leven. Zijn nabestaanden hebben de tocht georganiseerd. In twee veiligheidsregio's gaat het goed met de coronacijfers. In Zaanstreek-Waterland en in de Gooi- en Vechtstreek is het risiconiveau verlaagd naar ernstig. De rest van Nederland is nog zeer ernstig. En er is weer leven in de brouwerij van Grimbergen. Na meer dan twee eeuwen stroomt er weer bier door de brouwketels van de abdij. En daar is pater Karel heel blij mee. Het is jammer dat u nu mijn gezicht niet volledig kunt zien, maar we zult een hele brede smalle zien. Een historisch moment voor Grimbergen als uh, abdijgemeenschap, maar ook voor de plaatselijke... Het dorp van Grimbergen. Met een team van brouwers worden in de microbrouwerij nieuwe biertjes gemaakt en getest. De bedoeling van deze microbrouwerij is eigenlijk een labo dat we hier voor de nieuwe ontwikkelde Grimbergen zullen hier starten. Het resultaat is nu drie nieuwe bieren die straks beperkt beschikbaar zijn. Pater Karel neemt het er alvast van. Ah, voilà, voilà. Bonk, en dan dat fijn bitterke.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 lekker of niet? Ja, ja? ja ik zit wel mee te werken. Ja, um, komt uit Haarlem zelfs. Kijk, ja. dan ga je altijd. Kendolf heet uh, de band. En uh, een week of uh, twee, drie is uh, deze single al uit. en Het leuke is uh, dat uh, dit ook de band, een van de bands is... Uh, die heeft meegedaan aan de Rob Agda-woord uh, uitgave 2019-20. Nou, oh. dat is de brug de Rob agda waarvan de finale nooit is gespeeld. Nee, wat... nee alleen de voorronders... En toen, uh, ja, toen kregen we dus met uh, enge lockdowns en zo te maken. Dus, uh, ja, nee. Maar daar denken we nu niet meer aan. Nee, laten we maar bezig zijn. Traumatisch. Met, ja, het gaat, gaat uh, langzamerhand weer de, de goede kant op. Dus, uh, dat gaat, uh, mis jij uh, trouwens uh, uh, sterren? Want uh, we hebben ja, hier nou uh, toch een stuk. Uh, ja, ontzettend. Er staat een open deur ja, in het de trappen, ja. Dat is een open deur, ja. ja. Ja, zeker, ja. Huh?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 Leuna uh, gedaan. Ja, en uh, ja. de dames uh, Bruinhof, Ja. Mark van Eenbergen. Ja, zeker. En die heeft ook met uh, Daisy Ducro volgens mij ja, ook gewerkt. Klopt. Dus, uh, dus het, zijn, uh, het is niet uh, de eerste de beste, denk ik uh, zo. Hoe nee, ja, uh, ben je met haar in aanraking gekomen? Ja, ik uh, heb uh, twee jaar geleden alweer... met de Grote Prijs van Nederland meegedaan. Ah, en, uh, daar zat het een beetje ja, in. Ja, toen uh, stond ik in de finale. En toen benaderde zij mij tijdens de finale... Dus toen kwam ze naar me toe van... ja.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 ik heb haar een mailtje gestuurd met mijn uh, nummers. En ze was enthousiast. En, ja, uh, ja Moloes kennende uh, is, dat, is dat wel een beetje yeah. zo. Dus, dus uh, in dat opzicht heb je aardig wel wat. Uh, heb je een beetje een goed netwerkje yeah. om je heen uh, gemaakt. Ja, jawel hoor. Ja. Uh, Oké, okay. we gaan uh, zo uh, weer even van jouw muziek uh, genieten. Maar we gaan eerst nog even een stuk uh, muziek draaien.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 Uh, ja. Ja. ja? <laughs> <laughs> ja. Dus, um, ja, maar die komt dan op de EP. Dus. Oh, uh, oké. Okay, dus dat uh, duurt nog even. duurt nog even. Ja. Uh, turnaround, daar beginnen we mee. Hier is ja. sterrenwelding Die school deze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 ga ik niet te neerzetten. Nee, oké. Okay. Uh, en dat nummer dat heet In a Strange Way. Way. Ja. Helemaal goed. De laatste keer voor vanavond, Belt.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 Met een Want, bezigheden buiten het huis. Ja, gro grote Houtstraat. Oh, ja, er me vaag voor. <laughs> Komt heel vaag voor. Er gaat een lichtje branden. Ja, uh, er, zit een, er zit nog een uh, soort independent... Uh, uh, hoe noemen we dat? Een platenwinkel? Ja, een platenwinkel. dat is ja.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 Ja, ja, ja nee, ik, heb hem, ik, heb hem, ik heb hem al, want, uh, want er staat een single op. Ja, heb, je, heb je wel eens gehoord van Felix Lighter? Uh, als het van hun is, wel ja. We hebben ja, het, ja, ja, ja, ja, maar, we hebben het maar, maar, maar uh, de, de karakter Feelings Lighter, weet je waar die in uh, zit? Nee.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 Het jaar 2020 was al heel bijzonder. Want uh, we hadden maar uh, slechts een aantal optredens. Uh, Half Height van Holst, um, Lizet Aviva en deze Jurjaan Körpershoek. Die was er ook bij. Niet in uh, deze setting, want dan uh, gaat de buurt uh, enorm <laughs> over zijn nek heen... als we dat hier uh, gaan doen. Operation Hurricane in de volle, volle bez bezetting. Uh, dat, dat, dat wordt hem niet. En uh, hij heeft uh, toen keurig netjes akoestisch uh, gespeeld. Uh, heel, de, de nummers klinken dan totaal anders.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 Um, ik vond het leuk uh, dat je geweest uh, ja, bent. Ja, ik ook. heel erg bedankt uh, dat ik er uh, mocht komen. Ja. Ik vond het leuk. Jij ook, uh, Jip? Uh... Oh, ja. ja, sorry hoor. <laughs> ja. ja, dat is heel leuk. <laughs>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 Dat moet je, nee, maar je eh, ga, ga we, volgende week, volgende week uh, voor de uitzending schriftelijke overhoring. Uh, nee, nee, nee. Ik heb <laughs> met al mijn examens gehad. Ik ben helemaal klaar met leren. <laughs> Nooit meer. Ik ga het ja. niet meer leren. Ik ja, ja, gaat, uh, maar uh, Ruben Bouwsen uh, van, uh, van Eli, uh, dat, die heeft zelf een uh, studio. En het klinkt weergeloos. Uh, Lea Ryan met Form. <muchas>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 En dan zeggen wij, tot volgende week. week. <laughs> Dag hoor! Oh, come on, people, join our caravelle. Setting sun Further up west There's the promised land It's where we go Cause it's where we're from Though fill the sky is filled with birds Singing my words To the beating of the mountain's heart And when I descend from the top To read her into talk I show the meaning of the words said stone For strange recollection